Dat weer, de bewolking trekt snel weg. Maar na de zon weer flink schijnt, het blijft droog en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen verandert te weinig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam na een ongeluk bij Schiphol. Drie kilometer met 10 minuten vertraging, één rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort.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 We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 waterleidingduinen. Dat heet het heet allemaal waterleidingduinen. Ja, ja, ja. Is Er nou, nog wel water in. Ja, dan, ja. <laughs> <laughs> dan gelukkig hebben wij de waterleidingduinen, inderdaad. Dus door dat water uh, is de aanslag niet zo groot voor de, voor de dieren. Voor de, voor de fauna, zeg maar. Want dus we hebben overal die geulen, knalen, ja. toevoerslootjes, afvoersknalen...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 En ja, dan, dat is ook dat, heel lekker. Ja, dat is ook <laughs> heel lekker. <laughs> ja, dat ik, maar de kinderen vinden dat niet altijd. Uh, en die vogeltjes die liggen daarom wel eens op hun rug. Onder zo'n struik. Die hebben gewoon te veel bessen gegeten. Overrijpe bessen. Dat hebben spreeuwen namelijk. Dronken spreeuwen. Dronken spreeuwen, dat, dronken spreeuwen, dat, dat, dat bestaat ja, dus echt gewoon. Dat bestaat ja, echt. Kijk, ja. in, in, in uh, oktober heb je altijd een aantal van die dronken spreeuwen. Die gewoon te veel bessen eten. En uh, ja, dan is het gebeurd.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 Ik, ik, ik heb begrepen, er is een onderzoek geweest... en hebben ze gekeken waar, waarom het water nou zo laag is. En weet je wat eruit uitkomt? Het water loopt weg naar de zee. Ah, ja. <totstukken> ja, ja. ja. <totstukken> dat heb ik ook begrepen. Ja, ja. Ja. De Rijn en de ja, IJssel, ja. het loopt allemaal uit. Loop ja. De IJssel, IJssel, IJssel natuurlijk, ja. De cyclus ja. van het water, ja. En dan, uh, dan, uiteindelijk verdampt dat weer en valt het neer als sneeuw... in de, in de bergen van Zwitserland, want daar ontspringt de Rijn...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 Dus je had een halve meter water in de straat. Ja, ja, ja. ja. De wereld of de groep. Goed, die Indiename, ja? helemaal, helemaal ondergelopen. Ik denk dat het, het water verdwijnt niet, er blijft altijd evenveel water. Het valt heel ergens anders. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Dus dat is een, een probleem. Maar uh, uh, de, de diertjes in, uh, in de duinen, dat, dat, die redden het wel, heb ik begrepen. Ja, wat, wat, uh, die, die damherten. Hè, die, ja. We gaan richting de bronst dan weer natuurlijk. Hè. Het is, het is uh, volgende week uh, september. En dan, uh, die damherten die maken zich al een beetje gereed. Die mannetjes, die beginnen nu al te vegen. Die willen al. <laughs> wat, ja, wat is die, vegen? vegen? Ja, ja. Nou, vegen is, ze hebben nu een barstgewei. Dus het uh, gewei is uitgegroeid en er zit nog een bast omheen.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 te veel damhetten van ons naar hun toe lopen... dan is het eigenlijk meer... onze damhetten lopen naar hun... hun damhetten lopen naar ons. Dus dan krijg je echt een mooi... met een mooi woord noemen ze dat... ecolint. Dus je krijgt een... Hè, dat is een ecoduct, een ecolint. Dat begint dan... onze damherten beginnen al bij Noordwijk. Die kunnen eigenlijk doorlopen tot de... nou, waar is het niet? Tot in Muiden aan toe, hè? Over in de Duurbruggen. Ja. Dus...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 En uh, dus die, die, heel veel mensen, ook als ze stiekem gaan fietsen... of met een hond naar binnen... nou, ja, die krijgen... voordat ze 100 meter verder zijn... hebben ze al uh, drie, vier keer... Uh, uh, scheld worden naar hun hoofd gekregen. Dus, uh, Orsie, het dat we dat de, ja, de duimachter zelf... Uh, als als ja. een boswachter, zeg maar. Ja. De nee, want wij zijn niet overal natuurlijk. Je nee. kan maar op één plekje zijn. Hè. Zoals vanavond heb ik dan alleen dienst. Maar over die brand gesproken... twee weken geleden had ik dus dat weekend... Toen heb ik expres langere avonddienst gedraaid. Want ik kneep hem echt. Het was zo droog. En er was net brand geweest in Zandpoort. En er was brand in Brabant. En ja. op de vele, weet je, Chemine. We hebben, we hebben zelf hier de Zuidduinen. Waar nogal eens een en ander gebeurt. Heeft, bij het Zwanemeertje. We hebben bij uh, Langevelde Slag. Daar komen ze ook wel eens even uh, barbecue in, in de duin.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 You. Just because your life is peaceful, and there's no fighting left to do, when the stuff that burneth over, many more of every thing, you chose to be a sunshine when it's pouring down with rain. You chose to be a sunshine. When it's pouring out, pouring down, he's ready, ready It's a long, bad night, good people We send it on our lives Take your life, make a flower grow In the days of the same There's a meaning, isn't there? And just before, you can't touch it, touch it There's a meaning, you shouldn't care Don't You like that sleep we love, many more are right with me You talk to me a sunshine, when it's boring, now it's raining I to see a sunshine when it's pouring down, pouring down with me.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 En verder, kijk, tijdens het weekend zijn we continu aan het schuilen... en gaan we op zoek hè, naar, naar plekken waar, het, uh, waar het, het afval overstroomt... zodat we tussentijds ook uh, kunnen gelegen. Oké, okay, dus dat wordt ook nog tussendoor geleegd in die dagen? Ja, ja, ja. wel buiten de bezoekersstromen om natuurlijk. <kst> ja, dus dat kom je niet zien. doorheen. Uh, <laughs> ja, en het zou niet veilig zijn als wij met onze schuilen... Uh, nog uh, wel 110.000 man zitten uh, rondrijden.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 Dus, dus het is eventjes wikkelen, maar ja, we vinden het natuurlijk hartstikke leuk. Want het is een uniek evenement natuurlijk in Nederland. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen daar vaak niet bij stilstaan. Ik zit zelf bijvoorbeeld in de, in, in de organisatie van Pride to the Beach. En dan ben je bezig met het organiseren van zo'n festival. En dan heb je een vergadering. En dan denk je denk je, wow, dit is ook allemaal nodig. Er zijn allemaal mensen die extra hekken moeten plaatsen, die vuilnis moeten extra ophalen, extra bakken moeten plaatsen. Ja. Ja, en dat doen we allemaal buiten de gewone werkzaamheden om. Ja. Dus, dus ja, het is even metallen, maar hartstikke leuk. En uh, ja, s'nachts, ten opzichte van normaliter, hè, wordt nu dus s'nachts het hele dorp, ó, of nou het hele dorp, het evenementgebied gereinigd en alle bakken geleegd.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 I'm looking at ghosts and empty.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 Zullen we zeggen, oranje, zwart, wit geblokt? Sander, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Uh, goedemorgen, ja, hoor. Uh, ja, ik was er donderdag en uh, ja, je zag uh, de boulevard al volkomen met alle vlag. Vaandels, wimpels. Ja, het hele dorp ziet er echt al prachtig mooi uit. Hè? Alle vlaggen in de straten, natuurlijk, die hingen al even. Maar uh, ik werd wel gelukkig, hoor, toen ik over uh, Boulevard naar het Favage uh, liep. Dat ik dacht van zo, hè.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 Another runner in the night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 Ah, dus de veiligheidsregio uh, roert zich weer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat, uh, maar we maken er even goed het beste van. We mogen wel uh, gewoon muziek produceren. Dus... Uh... Nou, wow. dus ik, uh, ik herinner me nog de, uh, t -tijdens, t tijdens de laatste corona-editie uh, uh, hoe ontzettend druk en het was in de en um, ja, Het was heel gezellig, ja. Dat gaat het, het was, dit jaar zeker weer worden, dat weet ik wel zeker. Ja, dat denk ik ook wel, ja. En we mogen nu wel wat meer. We hebben ook wat meer barren staan, want het was vorig jaar natuurlijk een beetje uh, ja, ja. krap met, uh, met barbezetting. En uh, dat hebben we nu opgelost, gelukkig. Dus uh, nee, dat komt helemaal goed. De uh, hele straat uh, en andere, uh, het gashuisplein en de straat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 een beetje ja, rondkijken tuurlijk. en genieten van de sfeer. Ja, ja zeker. Dit is de, de hele dag al uh, natuurlijk uh, de drukte van belang en gezelligheid. En, uh, ja, dat, dat komt, de de, de halte straat wordt zeg maar vanaf tien uur al afgesloten. Dus uh, die is uh, lekker uh, lopend bereikbaar. Dus uh, dat is helemaal top. Ja, het is dus feest van uh, ochtends tien tot uh, s avonds laat. Ja, maar, uh, de buiten uh, gaan we om 12 uur dicht. De barren en het geluid. En uh, de cafés gaan om 1 uur dicht.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 En, en, en we hebben nog wat Surprise hacks, dus uh, dat komt helemaal goed. Een ja, ja, avondvol avond programma. Ik dat ik eens, om 7 uur. Dus, uh, om 7 uur, en mensen uur, kunnen zich dus ja. nog bij mij melden om stoelen te kopen voor 150 euro bij mij het uh, balkon.